Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse filmster en zangeres Doris Day is overleden. Ze werd wereldberoemd in de jaren 50 en 60 en speelde in 39 speelfilms. In Amerika had Doris Day het imago van Girl Next Door. Haar bekendste nummer is Que Sera, Sera uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. Maar zelf had ze een hekel aan dat liedje... Vanaf eind jaren 60 had Doris Day haar eigen serie op tv... de Doris Day Show, die in de jaren 70 ook in Nederland werd uitgezonden. Doris Day was 97 jaar. China heeft tegenmaatregelen aangekondigd... in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Peking verhoogde importtarieven voor Amerikaanse goederen... ter waarde van 60 miljard dollar ruim 53 miljard euro. De tariefverhogingen voor meer dan 5000 producten... gaan op 1 juni in. Biergigant AB Inbev heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het bedrijf misbruik maakte van zijn machtspositie op de Belgische biermarkt. AB Inbev belemmerde de export van België van zijn biermerk Jupiler vanuit Nederland. En dat bier is hier goedkoper. Omdat AB Inbev meewerkt aan het onderzoek viel de boete 15% lager uit.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 Het weer vanmiddag droog en zonnig met wat stapelwolkjes. Het is 11 tot 16 graden, er waait een matige noordelijke wind. Vanavond en vannacht opklaringen, minima tussen 0 en 5 graden... met kans op mist en vorst aan de grond. Morgen opnieuw vrij zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 remember when we were driving, in your car. was drunk. nice, Even na vier uur, welkom terug bij Stanford op zaterdag. Op de zaterdagmiddag, in de herhaling op de maandagmiddag. We zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En Sjaars hebben we Q3 gehad, dus de kwalificatie zit er inmiddels op. En wie weet, we weten inmiddels wie de snelste auto heeft. In ieder geval op het circuit daar van Catalunya. Ja, je mag best beklappen, dus de plek van, van Verstappen, hoor. Ja, P4? P4, P4 oké. Okay. Okay. Nou, zo dadelijk krijg je de volledige startopstelling uiteraard. Want hoe laat gaan we dat doen, Albert-Jan? Uh, rond de klok van kwart over vier, Pit Report. Kijken we uiteraard terug op de kwalificatie van de Formule 1... op het circuit van Catalunya in Barcelona... Uh, daarnaast hebben we een officieel statement van uh, Chase Carey... de CEO van uh, de VOM. En dat is de, eigenlijk de enige persoon die uitspraken mag doen... Uh, laten we zeggen uitspraken doet, die, uh, die bindend zijn... En hij zou ook wellicht de eerste zijn om te vermelden... dat de Formule 1 wel of niet naar Zandvoort komt. Maar hij heeft een tipje van de sluier opgelicht, een officieel statement... Uh, over de kalender van 2020. Hij heeft geen namen genoemd, dus daar gaat het niet om. Maar wel hoe de, hoe de zaken ervoor staan ten aanzien van het racekalender voor 2020. Uh, als we tijd hebben, ook nog even wat reacties. Uh, afgelopen donderdag op de persconferentie uh, werden natuurlijk diverse rijders... Al een beetje gepolst over wat ze van het circuit Zandvoort vonden. Ook daar hebben we tijd voor. En natuurlijk kijken we, zoals gezegd, terug op de kwalificatie... van de Formule 1 vanmiddag. Goed, wat gaan we verder doen? Half vijf natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Frankie. Het gedicht van de week, ja, jij hebt er een uitgezocht. En het was, het was verrassend, hè? Die had je niet verwacht dat de, deze zanger... dat. Nee, de, helemaal de, niet. Tenminste, de, deze collega... Maar goed, het staat dat het in het teken van moederdag staat. Dat is één ding wat zeker is. Maar dat uh, meer om kwart voor vijf. Uh, verder kijken we wellicht ook nog even naar golf. Want dit weekend wordt er gegolfd in Engeland, vlakbij Liverpool. En Joost Luiten doet daar ook aan mee. kijk ook even wat de stand is. Uh, nou, verder is natuurlijk de Giro d'Italia vandaag begonnen. En wellicht hebben we ook nog een blokje sport kort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We weer een druk uur. Het derde en laatste uur van dit programma. Houd de radio lekker op ZFM Zandvoort. Je eigen lokale radio met 24 uur per dag. Muziek en informatie... Niet alleen op radio, maar ook op uh, tv. Kanaal 40 via Ziggo uh, kan je naar uh, CFN Text TV kijken. En dan word je op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes en hoor je het salvo's radiogeluid. En hier is de single van de Time Bandits. De Nederlandse band, de Time Bandits. Then listen to the man with the golden voice. Ja, de tweede helft van de wedstrijd. voor het uh, Buitenveldert, is inmiddels op uh, Duitsersveld uh, gaande. Helaas hebben we vandaag uh, geen uh, verslaggever uh, beschikbaar al daar. Maar we proberen wel de wedstrijd voor je in de gaten te houden. En uit uh, onbevestigde bronnen <laughs> kunnen wij uh, melden... dat het uh, op dit moment 1-0 zou moeten staan voor... Uh, SV Salvoort en een Olivier Riva die uh, gescoord heeft. Als het in ieder geval goed is, nou ja, mocht er uh, nieuws vanaf het uh, veld komen, van onder meer uh, Jan van der Leden, dan uh, laten we dat uiteraard aan je weten. Zo dadelijk de PIT Report met eerst treintje. Wat betreft een van de betere platen van ons uh, treintje Oost Ruis. Uh, vlieg met me mee. Nou, we hebben de bevestiging binnen van de Jan van de Leden, inderdaad. We staan met 1-0 voor tegen Buitenvelders. En mochten weer gescoord worden, dan hoor je het uiteraard hier bij CFM. CFM Race Radio, pit Report. pit Report. Maar eerst uiteraard, ja, we hebben net uh, de kwalificatie gehad van de Formule 1 van uh, morgen. We willen weten wie er op pauze staat en hoe het allemaal verder verloopt, Albert-Jan. Nou, we het al verklapt, verklapt in, de, in de opening van de derde uur. Max Verstappen start morgen in Spanje in, in de vijfde grote prijs van het jaar vanaf de vierde plaats. De coureur van Red Bull was in de kwalificatie 0,951 langzamer dan Valtteri Bottas... die voor de negende keer in zijn loopbaan vanaf pole position zal beginnen. De Finn van Mercedes reed in Barcelona met 1,15.406 een baanrecord. Hij was 0,654 sneller dan Lewis Hamilton. Voor Bottas is de derde keer op rij dat hij vanaf pole position start. Het is de vijfde keer op rij dat de Mercedes'en de eerste startrij bezetten. Verstappen die in 2016 in Barcelona zijn eerste Grand Prix-zege boekte... moest ook Sebastian Vettel voor zich dulden. Nou, dan komen we, als, komen we tot de volgende startopstelling op pole: Valtteri Bottas, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. Dan krijgen we uh, één Ferrari, te weten de Ferrari van Sebastian Vettel op drie. Vier Max Verstappen en hij wist toch uh, Charles Leclerc, de, co de collega-coureur van Ferrari, uh, achter zich te houden. Want die start van vijf. Zes Pierre Gasly, zeven Romain Grosjean, acht Kevin Magnussen. 9 Daniel Fiat, 10 Daniel Ricciardo... maar die krijgt een gridpenalty, dus die gaat toch weer wat naar achteren. Maar in ieder geval, dat belooft wat voor de eerste bocht... en dan heb ik het natuurlijk over Max Verstappen versus Charles Leclerc. De race begint morgen om... Om tien over drie. Om tien over drie, live te volgen op de speciale sportkanalen. Ja, mooie prestatie trouwens van uh, Haas. Ja, keurig. Ja, keurig jongen, in de top 10. Die jongens komen er, maar Renault blijft, blijft struggelen. Hè? Dat, die komen er nog niet helemaal uit. Goed, zoals beloofd, een officieel statement van Chase Carey... de CEO van de Formule 1. De man die ook bekend zal maken of volgend jaar... Zandvoort wel of niet op de kalender komt. Hij heeft vorige week een, een officieel uh, bericht uitdoen gaan... ten aanzien van de racekalender voor 2020... zonder daarbij uh, uh, namen te noemen, om het zo maar te zeggen. Chase Carey heeft zijn verwachtingen uitgesproken... over de kalender van volgend jaar. Volgens hem zal het bij een gelijk aantal van 21 races blijven en worden twee oude circuits vervangen. Kerry heeft een tip van de sluier opgelicht over de kalender van de Formule 1 in 2020. De baas van Liberty Media heeft tevens aangegeven dat er met een groeiende vraag... de kalender meer dan 21 races zal kunnen bestrijken na 2020. Eén van de twee races uh, is nieuw. Die nieuw is, heeft Liberty al in een eerder stadium bekendgemaakt... namelijk de Grand Prix van Vietnam vindt in april plaats... Voor de andere race is een deal gesloten, maar nog niet officieel getekend. En dat is een Nederlandse Grand Prix op Zandvoort in mei. Kerry noemde de locatie niet hard op... maar zei dat er twee deals zijn gesloten met circuits... waarvan de contracten dit jaar afloopt... Daarnaast kon hij bevestigen dat de Formule 1 nog in gesprek is... Met, een anders, met andere circuits waarvan de deals rond zouden zijn... wat betreft de verlenging. De organisatie van de Temple of Speed, het Italiaanse Monza... liet al weten dichtbij een verlenging te zijn. Silverstone, Hockenheim en Mexico en Barcelona blijven over... waarvan genoemde mogelijk vervangen wordt door Zandvoort. We zitten midden in een afrondingsprocedure uh, van de racekalender voor 2020... liet Carey weten voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. We we hebben in principe een overeenstemming voor twee contractverlengingen... en zijn actief begonnen bij drie anderen. We hebben de race in Hanoi al aangekondigd. De bouw van en rondom het circuit is begonnen. Het zal een stratencircuit worden... dat een van de meest unieke en grote uitdagingen moet geven... met 22 bochten en een aantal lange rechte stukken. Ik was in Hanoi een paar weken geleden terug... en het enthousiasme was tastbaar. Daarnaast hebben we een akkoord bereikt... over een nieuw circuit op de kalender volgend jaar. Het aantal races staat nog niet volledig vast... Maar we verwachten dat het, net als uh, 2019, 21 zullen zijn. Dus hij zegt een heleboel, maar hij zegt ook weer niks. Nee, he, inderdaad. Wat, wat <grijg> hebben we hier aan, nou, jan Lang verhaal. Dat we nog even, even moeten afwachten. Even wachten tot uh, de ja. Jumbo-reisdagen, dat zou het bekend gemaakt gaan, gaan worden. Kunnen worden. Alles maar even uh, uh, op onder voorbehoud. Maar goed, uh, voorafgaande aan de, de, de vrije trainingen en de kwalificatie... werden diverse race, uh, uh, uh, uh, uh, coureurs gevraagd. Uh, wat ze ervan vinden als, zouden vinden als, als ze in Zandvoort zouden gaan racen. Ook in Spanje ging het afgelopen donderdag tijdens de Mediadag... in aanloop naar de Grand Prix van Spanje van de aankomend weekend... veelvuldig over Zandvoort. De reacties van de coureurs op een mogelijke terugkeer naar Nederland... liepen enigszins uiteen, al was het grootste gedeelte uh, positief. Vettel begon tijdens de traditionele persconferentie... uit zichzelf over het circuit in het Noord-Hollandse... Bij een vraag over de inhaalmogelijkheden in Spanje... stelde hij dat er hier in ieder geval meer kan worden ingehaald dan in Zandvoort. Zo is het toch gewoon, zocht hij bevestiging bij de naast hem gezeten Carlos Sainz. Het is een soort Monaco, ja toch? Uh, en dan hebben we nog Mercedes-cooter Bottas, de huidige leider van de WK-stand... noemde Zandvoort op zijn beurt een pretty cool circuit... en rekent uh, en mocht het daadwerkelijk zover komen op een sfeervol weekenden. Door Max verstappen leeft de Formule 1 momenteel heel erg in Nederland. De teamgenoot van de Nederlander Pierre Gasly reed één keer eerder op Zandvoort. Ik vind het een uitdagend circuit. De baan is vrij smal, maar ik denk dat daar dan wat aan gaat gebeuren. Ik denk dat is een tussendoortje. Ik denk dat het behoorlijk spectaculair is om er met een Formule 1-auto te rijden. Nou, uh, lang verhaal kortmakend. We moeten nog even wachten. Zo is het, maar de media die hebben het er continu over. Dus enorm. Dus we enorm we laten, veel mediabelangstelling daarvoor. We laten ons niet gek maken, we wachten gewoon de officiële mededeling af. Zo is het. Nou, ik ben trots op jou hoor, Albert Jan. Ja, ja nou ja, daar komt hij aan hè. De single van Wesley Bronkhorst. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen.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 Ja, weet je wat het mooie is? Als je deze plaat opzoekt op YouTube... zie je dat deze, deze clip alweer meer dan 6 miljoen viewers heeft gehad. Ongelooflijk populaire plaat, dus deze van Wesley Bronkhorst En ik ben trots op jou. Nou, we zijn ook trots op SV Zandvoort, want het gaat lekker daar op Duintjesveld. Op dit moment is er wederom gescoord. Ja, Castelvries werd gevloeid in het strafschopgebied... En uh, ja, toen kwam er een uh, strafschop van uh, Jesse daar aan. Onberispelijk, 2 tegen 0. En bevestigd door Jans Jan van, van der de Lede. Dus uh, we kunnen aannemen dat deze berichtgeving juist is. Jazeker. <laughs> Goed. Goed. Nou, het is uh, half vijf, het dier van de week. Ja, die luistert naar de naam Frankie. En uh, hij stelt zichzelf even aan u voor. Ik zal eerst eens even iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Frankie en ik ben pas drie jaar. Ik ben een Amerikaanse bulldog. Bij mijn vorige huis kon ik wegens omstandigheden niet meer blijven. Ze dachten een goed huis voor mij te hebben gevonden... maar helaas blande ik binnen acht uur alleen in een donker op straat. En zo kwam ik in het asiel, daar waar niemand uh, kwam voor mij. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen, soms zelfs een beetje te druk. Ze proberen mij in het asiel te leren dat ik echt 35 kilo weeg... en daardoor niet zomaar in iedereen in zijn nek kan springen. In mijn nieuwe huis mogen de kinderen prima wonen. Wel wil ik hier vooraf even kennis mee maken... Buiten loop ik netjes mee aan de riem, al zeg ik het zelf. Andere mannen, daar kan ik niet zo goed mee opschieten. Maar voor een knappe dame geef ik mijn macho gedrag graag op. Alleen zijn is voor mij wel lastig. Ik ben graag samen met mijn baas en het is belangrijk dat het alleen zijn heel rustig wordt opgebouwd. Slapen zonder mijn baas is al moeilijk, dus heb ik hier best wat hulp bij nodig. Mijn verzorgers zeggen dat ik een echte clown ben... en dat ik iedereen graag aan het lachen maak met mijn gekke streken... Een cursus zou dan ook absoluut niet verkeerd zijn voor mij. Wie zoekt er een knappe vriend? En waar verblijft Frenkie? Frenkie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland... 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskermeland.nl. Want ook Frankie verdient een thuis. Dus ga voor Frankie of de andere leuke dieren inderdaad... naar de Keesomstraat nummer 5. Dier van de Week Frankie. Frankie zit nog op een uh, leuke baas te wachten. Dus ga voor Frankie of andere leuke dieren naar het uh, kennen met dieren asiel... aan de Kees op straat nummer 5 hier in Zandvoort. En uh, geef inderdaad uh, Frankie en de andere leuke dieren een uh, nieuw huisje. Zo is het beneden, vandaar dat we ook deze plaat rijden van uh, Sister Slats en uh, Frankie. Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag, maar eerst nog even wat muziek. Drop top horse,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 Ook al is een hit van alweer enige tijd geleden. Blijf gewoon lekkere muziek. En de muziek van Bruna Mars. Ditmaal samen met Cardi B. Dat was finesse. Ja, er uh, wordt uh, niet alleen uh, gewielrend en uh, Formule 1. Maar er wordt ook... Uh, Formule 1 wel leuk trouwens. Ja, heel goed. Van uh, Donald Duck. Ja, nee, ah, ja, precies. Heel goed. En, uh, en uh, er wordt ook nog uh, gegolfd. Ja, en dat gebeurt in Engeland, vlakbij Liverpool... en daar is Joost Luiten wederom aanwezig. En Joost Luiten heeft zojuist zijn derde ronde beëindigd. Joost Luiten heeft op de derde dag van het Britse Masters... in het Engelse Southport goede zaken gedaan. Hij ging rond in min 4 en bevindt zich met min 7 weer in de subtop. De nummer 72 van de wereld was vrijdag van de 32e naar de 47e plek gezakt... Hij herstelde zich een dag later met een wisselvallige maar sterke ronde. Zo maakte hij zes birdies, wel van vier op een rij, en een eagle, al moest hij op vier bogies toestaan. Op het moment dat Luiten in het clubhuis bereikte, was ongeveer een derde van het de deelnemersveld vandaag klaar en stond hij op een gedeelde veertiende plaats. Met Wallace, Leiden met min 14. Dan gaan we even kijken naar de actuele stand. Hoe de stand van zaken op dit moment is. Leider nog steeds uh, Wallace met min 15. Hij staat momenteel op hol 10. Uh, gevolgd door de Zweed Kinhold uh, met min 14. En die speelt op hol 11. Derde is Ross Fischer. Gedeeld met Roger Ramsey. En de stand van Joost Luiten is inmiddels hij is gezakt naar de vijftiende plek. Nog steeds een prachtige prestatie op deze moving day naar min zeven. En is inderdaad inmiddels in het clubhuis gearriveerd. Morgen dag vier met de ontknoping. Oké, okay, dat gaat spannend worden. En wat ook spannend gaat worden is volgende week voor Duncan Lawrence. En dan hebben we het uiteraard over het Songfestival in Tel Aviv. Klopt. Ja, want uh, gaat het nou goed met het plaatje of gaat het nou wat minder? We gaan het eerst weten in uh, de halve finale. Dat is uh, volgende week donderdag. En dan als we doorgaan naar de finale... dan is uh, de finale volgende week uh, zaterdag. Nou, bij de Bookmakers... Doet hij ziet, het goed, hè? Deze is veruit uh, favoriet. Maar Zweden heeft ook een heel beetje zweverig nummer. Dat kon wel eens een gedegen tegenstander worden. Oké, okay, nou, we gaan het uh, in de gaten houden wat uh, Arcade uh, gaat doen... Uh, in uh, Nederland en de rest van de wereld wel een uh, populaire plaat uh, op dit moment. Nou, in 2012 hadden we ook een uh, winnares. Ja, Lorraine uh, trad uh, toen op. En dat was uh, het Zonfestival, 57e Zonfestival in uh, Baku. Ah. En uh, ja, zij heeft uh, dat Zonfestival gewonnen met deze plaat... die we zo vlak voor het gedicht van de dag gaan draaien. Hier is Euphoria. Tonight, tonight, eternity Deze plaat natuurlijk niet gaan vergelijken met uh, Duncan Lawrence. Dat, uh, dat, ja, dat, dat gaat gewoon nergens over dan. Maar uh, in ieder geval was dit uh, Lorraine uit uh, 2012 gewonnen uh, Songfestival... daar in Baku met dit nummer Euphoria. Ja, gelukkig hebben we Jan van der Leden vandaag uh, wel op het veld. Hij houdt ons uh, op de hoogte van de voetbalwedstrijd... Uh, ...S.V. Sanford tegen Buitenveldert. En daar staat het op dit moment uh, door een uh, solo, prachtige solo van Jesse Daan. 3 tegen 0. Dus die wedstrijd uh, is in de pocket. Hebben we ook nog de dames... Zeg dat niet te snel, hè? Oh ja, <laughs> ja 2-0 ja, van uh, Ajax ja, van de week. Ja, die, die, daar weet ik niet meer wat over ging, maar vorige keer stond SP Zandvoort ook met 3-1 voor. Of zo. En toen werd ze in de laatste minuut toch met 4-3 verloren. Oké, okay, nou ik krijg nu een bericht 3-1. Dus, uh, ja. Een slippertje van uh, Daan Kerkman, 84 e minuut, 3 tegen 1 op dit moment. Gaan we nog even naar de dames 1, die hebben zojuist een uh, wedstrijd gewonnen met uh, 4-0... En uh, dat betekent als uh, Stormvogels uh, gaat verliezen, de wedstrijd begint om half vijf... dan zijn ze kampioen geworden. Kijk, de dan, dames 1. Dan komt de platte kar er weer. De platte kar, precies. Ja. Maar die gaat dan niet volgende week uh, door het dorp rijden. Ja. Want dan hebben we hebben hier wel racedagen. Maar die week erop. Dus dan uh, over twee weken de platte kar. De dames uh, die hebben in ieder geval uh, goed gespeeld. En vandaag dus uh, met uh, 4-0 gewonnen tot zover het voetbal. 14 minuten voor 5 uur. Daar gaat hij aankomen, het gedicht van de dag. Het is morgen moederdag, betekent ook een gedicht in het teken van moeder. Op de, foto, oh nee, op de scho schoorsteen staat een foto. Op de schoorsteen staat een foto. Bruin gekleerd en al zeer oud. Maar de lijst die daaromheen zit, die is echt. Echt van zuiver goud. Ik zou het nooit meer willen missen. Want de vrouw die naar me lacht... Is mijn moeder als jong meisje. Ze was mooi... In al haar pracht. Als een meisje moeder wordt... Moet ze zoveel laten staan. Dan is het met haar jeugd... En met haar vrijheid snel gedaan. Want ze zorgt voor jou... Tot de dag waarop je gaat. Zorg daarom dat ze later nooit alleen in het leven staat. Er is niemand op de aarde die zo achter me staat. Wat zal ik jou straks missen als je mij voorgoed verlaat? Met je zilvergrijze haren en jouw ogen nog zo blauw... moet ik je toch bekennen. Wat ben jij, een lieve vrouw. Speciaal voor Moederdag hadden wij zojuist het gedicht van de dag. Op de schoorsteen staat een foto. Op de schoorsteen staat een foto. Bruin, verkleurd en als hier aan. Maar de lijst die daaromheen. Zeg van zuivere gang. Ik zou het nooit meer willen missen. Want de vrouw die na me lacht, is mijn moeder.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 ik ben zo'n lieve vraag. Als een meisje moeder wordt, moet ze zo veel laten staan. Dan is het met haar jeugd en met haar vrijheid snel gedaan. Want ze zorgt dan voor jou, tot de dag Naar het einde van uh, dit programma. De Ritchie Family was dat en de best disco in town. Nou, de wedstrijd hebben we vandaag gewonnen. SV Sanford tegen Buitenvelders. Inmiddels uh, eindstand bekend. 3 tegen 1. Bedankt aan uh, Jan van der Leden voor het verslag. Een weinig boeiende wedstrijd, maar de punten zijn binnen, zoals uh, Jan dat uh, heel goed uh, verwoordt. Goed, dan nog even een reactie van Max Verstappen naar de kwalificatie. En de kop die daarboven staat. Ik sta alweer vierde. Max Verstappen is allesbehalve tevreden... met zijn vierde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Hoe vaak heb ik nu al vierde gestaan dit seizoen? De Limburger vervolgt tegenover zich op sport. Ik ben niet tevreden. We gingen naar Barcelona toe met updates. Net als de andere teams. Dan wil je dichterbij staan. Ik sta weer vierde. Hoe vaak heb ik al vierde gestaan? Vraagt hij zich teleurgesteld af. Voor de race van zondag ziet hij dan nog wel wat kansen voor een podiumplek. Dat we Ferrari te pakken hebben... Stappenstart, namelijk voor Charles Leclerc. Is dat nog uh, iets positiefs? Over het algemeen ben ik niet tevreden. Mercedes zal wel weer te snel zijn. En bij Ferrari zal het erom hangen. Hopelijk kunnen we voor een podium vechten. Nou, meer daarover morgen live om tien over drie op de speciale sportkanalen. Dat gaat best wel een spannende wedstrijd worden. En uh, voor ons zit het erop. Wij hebben even een weekje vrij. Ja, want volgende week is het allemaal live... vanaf het circuit Zandvoort... tijdens de Jumbo race dagen... driven by Max Verstappen. Zo is het het geluid van Zandvoort... Uh, vanaf het uh, circuit het hele weekend lang zie fm bij de Jumbo race dagen. Wij zeggen tot over twee weken... en dan zijn we er weer. Prettige vakantie, Rob. Ja, jij ook. <laughs> okay. Tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren. Fijne Stavond, zaterdagavond. Dag